Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is verwarring over de nieuwe quarantaineregels. Vanaf vandaag moeten ook gevaccineerden die geen klachten hebben in quarantaine als een huisgenoot corona heeft. Maar dit advies staat nog niet op de site van de Rijksoverheid en ook de GGD's geven niet allemaal hetzelfde advies. Volgens het ministerie is er tijd nodig om de boel aan te passen. Ondertussen wordt het steeds drukker in de ziekenhuizen. Daar liggen nu bijna 2000 patiënten, zegt de organisatie die dat bijhoudt. In De afgelopen zeven weken is de instroom per dag in de ziekenhuizen verzevenvoudigd. Het eind is nog niet bereikt. Het kan naar vertienvoudigd, het kan naar nog hoger. Er zit een grens aan en die grens die komt redelijk dicht in zicht. En dan vallen de patiënten tussen wal en schip. Ook met de besmettingen gaat het hard. Vandaag werden er 19.000 gemeld bij het RIVM, een nieuw record. Een man van 38 is opgepakt voor een flatbrand afgelopen vrijdag in Capelle aan de IJssel. De man, zonder vaste te wonen verblijfplaats, zou de brand hebben aangestoken. Bij de brand kwam een vrouw om, drie anderen moesten naar het ziekenhuis. Honderden snorfietsers in Amsterdam hebben een bond gekregen. Je mag daar sinds anderhalf jaar niet meer op het fietspad rijden met zo'n scooter. Je moet dus de weg op. Maar veel snorders houden zich er niet aan. Sinds vrijdag zijn er al 600 boetes uitgedeeld. Rijden op het fietspad met een scooter met blauw kenteken kost je 95 euro al. Ja, en Dit dier is vertrokken. Een walrus zwom wekenlang rond in de Waddenzee. Af en toe plofte hij neer op de kant of de dijk om even uit te rusten. En de regionale omroep Friesland schreef er zelfs een wedstrijd uit voor een koosnaampje voor het beest. En, uh, dit is uh, echt wel mooi. vrijja. Uh, Vraja? Oh, ja. ja, dat vind ik echt ja. mooi. Omdat ze een overlevingsstrijd levert en de naam geeft met meteen weer laat haar vrijja. Ja, inmiddels is Vrijja dus weer de zee ingedoken. Hopelijk op weg naar huis, zeggen experts. Ze is al gespot voor de kust van Engeland. Het is 23 jaar geleden dat er voor het laatst een walrus in Nederland gesignaleerd werd. De dieren leven vooral in het Noordpoolgebied. Het weer is een grijze dag met nauwelijks zonden en een graad of acht. Zijn morgen verandert er weinig. CFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Herengelwaart en industrieterrein Boekelermeer is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Bij CFM weer even de disco-doos opengemaakt. Dan kwamen we deze dames tegen, de vier dames van Sister Sleds. En wie lost in music? Het is even na vier uur. Een klein beetje somber, zoals het wordt. Een beetje donker aan het worden al, maar ja, dat heeft ook met de klok te maken, natuurlijk. Die vorige week uh, weer uh, uh, teruggegaan is, toch? Ja, ja, ja altijd even nadenken. Ja, heel goed. En uh, ja, dus uh, nou, het begint een beetje donker te worden. Maar dan gaan we ook lekker... Uh, en, en lekkere muziek. En mistig. Mistig ook, ja. Zeedam, we, zeedam. Zeedam. Oh, <laughs> ik Vertel. Maar, ik, noem maar, <laughs> ik noem maar wat. Oh ja, over Vertel gesproken. Hoe is het met Hamilton? Uh, nou, dat, uh, ik laat u nog even in spanning. <laughs> Sterker nog, de organisatie laat ons ook in de spanning, want... Uh, uh, voor zover ik heb begrepen uh, is er nog geen uitsluitsel over uh, de, ja, laten we zeggen, de, de mogelijke disqualificatie van Lewis Hamilton... en dan wel ook de straf voor Max Verstappen. Maar uh, we, we gaan over een tweetal gaan we rustig. Gaan we eerst terug naar de afgelopen vrijdag. Doen we net alsof er niks aan de hand is. En dan doen we even een verslag van uh, die kwalificatie voor de sprintrace... die uh, dus vanavond om half negen in het programma staat. Nu dus nog een vrije training op dit moment... En wat er wellicht nog kan gebeuren uh, in die eventuele disqualificatie van Lewis Hamilton... dan wel de straf voor Max Verstappen. Daar komen we straks ook nog even bij u op terug. Maar eerst gaan we gewoon over de tweetal platen terug naar afgelopen vrijdag. En doen we net alsof we nog niks weten. Zo is het. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert, luistert deze keer naar de naam Pasja. En het gedicht van de dag ja, dat heeft alles te maken met de nieuwe coronaregels voor de horeca. Want uh, ja, papa komt vanavond in ieder geval een keer op tijd thuis, want om acht uur gaat de kroeg dicht. Waar de meest gehoorde zin uh, om vijf voor acht vanavond in de diverse horecazaken zal zijn. Nog eentje dan. Nou, daar hebben we het gedicht ook op gebaseerd met de titel. Nog eentje dan, om snel dan om acht uur naar huis te gaan. Ik zou zeggen, genoeg re reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. We hebben er zin uh, in het uh, derde uur, Zandvoort op zaterdag. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. www.zfm-live.nl Tot aan vijf uur, Zandvoort op zaterdag. En daarna Fred, hij is er weer met Entertainment Fuel. En hier is Lionel. Z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 Bij CFM gingen we weer flink wat uh, jaren terug in de tijd. Met Line Ritchie en Say You Say Me. Straks de uh, pit report en dan blikken we terug op uh, gisteravond. Uh, eens even kijken hoe de kwalificatie uh, is gegaan. En of we straks uh, nog nieuws is over Lewis Hamilton en mag Verstappen. Nou, je hoort dat allemaal bij uh, CFM. Maar eerst deze albert Vorige week draaiden we de Cornels uh, zelf. En dit is de uitvoering ditmaal samen met Cascades. MUZIEK. Coming to me and the rain running down There's no reason And the same voice coming to me like it's so Slowing down and believe me I was the one who let you know I was your sorry ever after Cause it's already said It's never easy Een mooie uitvoering hè, van uh, 74, 75. We draaiden maar akoestisch tezamen met Cascade en uh, de Cornels. ZFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. We blikken even terug op uh, gisteravond, uh, Albert Jan, want toen vond de kwalie plaats. Ja we, gaan... ja, we moeten steeds even wennen hè, gewoon aan uh, zo'n weekendindeling nu. Klopt, want gisteren hadden ze natuurlijk eerst een uh, vrije training om half vijf. En uh, gisteravond om 8 uur hadden we dan een kwalificatie. En uh, die uitslag is belangrijk voor de sprintrace die vanavond om half negen wordt verreden. Daar zijn uh, drie, voor de eerste drie punten te winnen. De tweede twee punten en de derde één punt voor de WK-stand. Nu is uh, momenteel de tweede vrije training bezig. Die is om vier uur begonnen. Dus die is erg voor spekkenbonen want het maakt in principe helemaal niks uit. Goed, terug naar afgelopen vrijdag toen er nog niets aan de hand was. Max Verstappen rekent op een stevig gevecht met Lewis Hamilton dit weekend in Brazilië. De WK-leider won de meest recente race op Interlagos twee jaar geleden. Dat was een aardige, met Lewis en een aardige strijd met Lewis en dat verwacht ik nu weer, al dus Verstappen. Of Mercedes er hier dichterbij zit dan in Mexico vorige week? 100% het circuit in Mexico ligt op enorme hoogte. Hier is dat wat minder dan het, dan het geval en ze zullen zeker sneller zijn. Zoals bekend heeft Red Bull in combinatie met de Honda Motor... goede papieren op circuits die hoger liggen en waar de lucht ijler is. In Brazilië ligt het circuit op zo'n 800 meter boven de zeespiegel. Niet zo extreem dus als in Mexico, meer dan 2 kilometer. Het circuit hier is in het verleden goed voor ons geweest. Al dus Verstappen, die in 2018 ook op weg was naar een zegen maar botste met achterblijver Esteban Ocon. Je kijkt naar uit om hier weer te zijn. Natuurlijk is er sindsdien wat veranderd... Maar ik denk dat we hier goed voor de dag kunnen komen. In Brazilië wordt voor de race van zondag weer gekwalificeerd volgens het sprintraceformat. format Verstappen is daar geen enorme fan van. De opwinding zit hem vooral in de start. Want daarna zie je weinig inhaalacties. Ik denk er nog wel wat dingen zijn om te fine-tunen. Als mensen het leuk vinden, twee starts in één weekend, waarom niet? Maar ik ben zelf meer van het traditionele opzet. En als we competitieve auto's hebben en de teams dichter bij elkaar zitten... hoeft hij eigenlijk niets te veranderen. En nu komt hij, want uh, Lewis Hamilton uh, kan wellicht uh, gedisqualificeerd worden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die uh, kwalificatie van gisteravond. Uh, hij kan dus mogelijk gedisqualificeerd worden naar de uh, vrijdagkwalificatie in Brazilië. Het DRS-systeem van zijn Mercedes voldeed namelijk tijdens die sessie niet aan de technische eisen. Max Verstappen moet zich uh, ook uh, zaterdagochtend wederom ook melden bij de stewards. En de zaterdagmiddag Nederlandse tijd komt er wellicht duidelijkheid. Nou, die is er nog niet hoor. De wedstrijdleiding kon vrijdagavond nog geen uitsluitsel geven over een mogelijke straf voor Hamilton. Hem hangt normaal gesproken een disqualificatie boven het hoofd. In dat geval zal hij zaterdag in de sprintrace vermoedelijk vooruit de pitstraat moeten starten... Ervan uitgaan dat zijn auto moet worden aangepast. Anders, was hem, anders wacht uh, alsnog een straf achteraan. Wat is nou het geval met, uh, met uh, de auto van de vleugel, de achtervleugel van, uh, van Lewis Hamilton's auto? Je mag 83 mm uitslag hebben als je, je je DRS aanzet, nou openzet. En er zou, zou zijn geconstateerd dat dat meer bedroeg tijdens de kwalificatie gisteravond. Dus in principe voldoet hij dan niet aan de, aan de eisen om aan zo'n race deel te mogen nemen. In het verleden zijn er ook andere teams die dat probleem hebben gehad en die werden dus gedisqualificeerd. Daar zit hem dus in dat de, uit, de uitklap van de achtervleugel... Uh, zou te groot zijn geweest. En dat zou dus ook zijn geconstateerd. Afgelopen nacht om twee uur Nederlandse tijd melden de stewards... dat een beslissing op zich, op zich laat, uh, liet wachten... omdat eventuele extra bewijs pas vanmorgen op zaterdag beschikbaar komt. Ook Hamilton's concurrent Max Verstappen kreeg vervolgens een rol in het verhaal. Want op beelden is te zien dat Verstappen na de kwalificatie eerst zijn eigen achtervleugel controleert... om vervolgens het model van Hamilton te checken. De stewards willen dan ook uh, nog onderzoeken... en wachten op mogelijk betere beelden. Al lijkt het tegen tegelijkertijd en vergezocht om te denken... dat de WK-leider daar met één duim een vleugel kan beschadigen. Maar je weet het niet. Verstappen moest zich evenwel dus ook melden vanmorgen... om uh, uh, um half tien uh, plaatselijke tijd. Dat was dus half twee hier, Nederlandse tijd... Melden, moest hij zich melden ook melden bij de stewards vanwege het aanraken van de auto van Hamilton, want die stond dan in het park Vermee. In de reglementen staat dat dit niet is toegestaan of er moet toestemming voor zijn gegeven. Het bezoek van de WK-leider duurde een kwartier. Direct na afloop kan hij nog geen uitspraken doen. Een Mercedes-delegatie werd een uur later opnieuw ontboden bij de stewards. Couriers, begrijpt u het nog? Couriers maken in het DRS-zone's gebruik van een open klappen achterveugel om zo meer snelheid te genereren op het rechte stuk. Zoals gezegd, de vleugel mag maximaal 85 mm openklappen... maar blijkbaar zat er bij Hamilton's onderdeel meer speling. De Brit was juist verreweg de snelste geweest in de kwalificatie voor Verstappen. Uh, op vrijdag klaagde Red Bull al bij de FIA dat de achtervleugel van Mercedes al leidde... Uh, dat, nog niet tot een dat leidde nog niet tot een officieel protest... Eerder dit seizoen moest Red Bull het, na het, het team van Verstappen... de zogeheten flexibele achtervleugel juist aanpassen... na protesten van onder meer, ja, u raadt het goed, Mercedes. Nou, wij, wij dus maar kijken of er berichten kwamen vanuit uh, uh, Sao Paulo... over een mogelijke uh, disqualificatie van Loemers is en dan wel een straf voor Max Verstappen. Niets is minder raar. Tot op heden nog geen uitsluiting. Dus, zoals het er nu uitziet, start vanavond tijdens de sprintrace om half negen Nederlandse tijd. Lewis Hamilton gewoon op pole, gevolgd door Max Verstappen. En op de derde plek Valtteri Bottas. En op de vierde plek Sergio Perez. Dus leuk. Mercedes Red Bull, Mercedes Red Bull. Keurig uh, mooie opstelling op de eerste twee uh, front rows, om het zo maar te zeggen. Vijf Pierre Gasly zit er ook weer hartstikke goed bij. En Fernando Alonso doet ook gewoon weer een duit in het zakje door op een tiende plek te staan. Dus uh, zoals het nu is, Lewis Hamilton op Pol vanavond uh, in de sprintrace... gevolgd door Max en dan Valtri Bottas en Sergio Perez. Half negen, Nederlandse tijd vanavond, de start. Het gevecht tussen Mercedes en Red Bull barst vanavond om half negen los... Of eerder als er een uitspraak komt van de marshals over het onreglementair gebruik maken van de opening van de achterflap van... Uh, onze grote vriend Lewis Hamilton. Wat een verhaal, hè? Ja, jongen, jongen, jongen, jongen. jongen, jongen. <laughs> ben je er klaar mee? Of niet? Ja, ja, ik ben er helemaal klaar mee. <laughs> ja, de pitt reporter inderdaad vandaag... met name over de achtervleugel van uh, Lewis Hamilton. En uh, ja, wij zitten maar te wachten op uh, nieuws van uh, de FIA... over eventuele ja. disqualificatie of straffen... of wat ze ermee gaan, uh, gaan doen, Albert-Jan... En dan uh, net even, ik denk, ik ga op de telefoon even kijken of er al een uh, melding is. Ja. Dus uh, ik denk, nou, ik begin met intikken op uh, Google met de disqualificatie. Ja. Weet je wel, maar dan uh, zie je hoe vaak al uh, vandaag dis Disqualificatie Lewis is ingetikt. Ja. Dus niet Disqualificatie Lewis Hamilton, maar Disqualificatie Lewis. Dat is uh, een van de hoogste zoekopdrachten uh, zoek, uh, op dit moment uh, bij uh, Google, uh, volgens mij. Want uh, ja, iedereen ja. denkt, zaterdagmorgen zou het bekend worden... Ja, dat is dus lokale ja. tijd, daar zaterdagmiddag. Dus, uh... nee, voor ons was het half twee vanmiddag, dus iets voor onze uitzending zou dat al bekendgemaakt worden. Nou, maar. half twee moest uh, Max uh, op het uh, matje komen, las, of uh, ja. zag ik net in jou, jouw bericht. Maar... Dus, maar goed, euh, laten nou ja, we... Ja, ze zullen wel met een, een uitsluitsel komen natuurlijk, zo duidelijk. Zal je weer zien dat het WK wordt beslist achter de groene tafel, zoals dat vaak gebeurd is? Voor mij mogen ze gewoon zo starten, in, joh, dat, het is een sprintrace. Nou. En als die vleugel dan weer keurig netjes aangepast is door uh, Mercedes, ja. dan is er ook niks meer aan de hand, toch? Nou ja, maar hij krijgt voor de, voor de race van morgen... krijgt helemaal toch sowieso vijf, vijf plekken straks. Ja, daarom. He? Vanwege het nieuwe motor. Nou, kan, en dan deze disqualificatie is ook bij, dan bij. de kan hij vanuit de pits uh, starten of achteraan. Maar ik denk dat we niet eerder iets horen... dan uh, na de kwalificatierace om half negen vanavond. Wij gaan nog één plaat doen en dan het dier van de week. En voor love's sake, Iets mistake... Oh you, oh, you forgave, forgave. And, soon and soon both, both of us, both us learned, learned to trust, trust, not run away. It was no time to play. We build it up, and build it up, and build it up, and now it's time. Ik ga hem helemaal draaien hoor. Vooral het eind vind ik mooi, namelijk. Dat bedoel ik, helemaal gedraaid. De single van en uh, Simpson en Salid as a Rock. We gaan het uh, dier van de week doen. Wie heb je deze week in de aanbieding op Jan? Pas, ja. Oh ja, oh nee, oké, okay. goed, ik dacht dat je dat aan mij vroeg. Nee, klopt. Ja, Pasja. Okay. Ja, uh, Haar naam is Pasja en ik ben een kruisingpoedeldame van net anderhalf jaar oud. Omdat mijn baasjes mij niet konden bieden wat ik nodig heb, ben ik op zoek naar een nieuwe plek. Doordat ik slecht gesocialiseerd ben, vind ik nieuwe mensen vaak spannend. Ik heb geleerd om ze in mijn vorige huis weg te blaffen. In het asiel reageer ik een stuk vriendelijker dankzij de juiste begeleiding van mijn verzorgers. Zo wil ik nu graag knuffelen met ze en luister ook een stuk beter. Af en toe even spelen met ze vind ik ook wel grappig. Ik zoek een baas die met mij verder wil gaan oefenen... vanwege mijn onzekerheid zoek ik een één- of tweepersoonshuishouden. Andere honden snap ik niet zo goed. Ik heb de hondentaal niet goed geleerd. Ik heb geoefend met een paar stabiele honden... en dankzij de begeleiding van mijn verzorgers... heb ik al een aantal vrienden. Let wel, let wel op dat ik aan de riem kan uitvallen. Dit heeft vaak succes gehad namelijk... Ik trek mijn lip op, val uit en doe soms een spelboog. Het is allemaal gewoon heel raar voor mij. Vanwege dit gedrag zoek ik een hondenvrij huis of een huis met grote stabiele reu en iemand die de hondentaal goed begrijpt om hier met mij aan te werken. Ik ben niet gewend om met katten samen te wonen, maar ik vind ze hier wel erg spannend. Dit is een optie mits mijn baas dit heel goed kan begeleiden en de kat absoluut niet bang is aangelegd. Alleen thuisblijven ben ik wel gewend in mijn vorige huis... maar moet bij mijn nieuwe baas uiteraard weer worden opgebouwd. Zoals u kunt horen zullen wij samen hard aan het werk moeten. Ik heb iemand nodig aan mijn zijde met ervaring, rust en stabiliteit. Als u mij dit kunt bieden zullen wij samen heel ver komen. Durft u die uitdaging aan met mij, neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Pasja? Pasja verblijft momenteel in het Dierenthuis Kermeland. Keesonstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskerlemeland.nl Want ook Pasja verdient een thuis. Zeker weten Albert-Jan, dat was het uh, dier van de week uh, Pasja. En nou ga ik even een klein beetje flauw doen met uh, de platen die ik erachter uh, draai. Maar ik ben wel een hondenliefhebber hoor. Dat je het eventjes weet.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 The year of the cat Take dier van de week eh, ook alweer, Albert-Jan? Uh, Pasha. Pasja. Pasja, nou, een hond in ieder geval. Eh, dus ja, toen denk ik van nou, eh, ook voor de kattenliefhebbers ook wat. De Year of the Cat erachteraan. Eh, We hebben lekker genoten op eh, keihard, zeg maar, de koptelefoon eh, met eh, El Stoort. Een lekkere gouden, ouwe. We gaan eens even kijken hoe het met uh, de vrije training nummer 2 is van uh, het raceweekend uh, van, uh, van dit weekend. Nou, als Alonso nog even zo doorrijdt, dan gaat hij de snelste tijd neerzetten. Er is wel weer toch iets raars aan de gang hoor. Want uh, uh, met nog uh, iets meer dan 19 minuten gaan uh, in deze vrije training uh, uh, nummertje 2 dit weekend. Het gaat, gaat nergens om. Iedereen kan doen en laten wat hij wil. dus kan zijn soft tires, kan een medium. die kan je long runs een beetje oefenen. die kan van alles doen. Maar er staat eigenlijk niks op het spel. En In, inderdaad, Alonso zet de snelste tijd neer. En uh, Verstappen staat daar op dit moment op een tweede plek. En PRS op drie. Maar wat wel opvalt, is... Uh, en nou moet ik even kijken. Bottas. die uh, Even kijken, wat had ik die nou gestaan? Dertiende. Dertiende. Uh, die, ook op de, die reed ook op de soft tires. En uh, even kijken, waar hebben we Hamilton? Die staat op een achttiende plek. Met uh, ruim 3,5 drie, seconde achterstand. Ik weet niet waar Mercedes mee bezig is. Of ze zich nu aan het verstoppen zijn. Of gewoon een beetje aan het klooien. Een ander woord heb ik er niet voor. Maar uh, ja, er is er vooralsnog geen uitsluitsel over uh, waar we het uh, er net over hadden. Over die eventuele disqualificatie van uh, Lewis Hamilton. En eventueel een straf voor uh, verstappen. Uh, ik uh, krijg het idee dat ze gewoon een beetje banden aan het testen zijn en een beetje uh, aan het rondrijden. Maar goed, ver, uh, Verstappen en, uh, en PRS vooraan, bovenaan. En de Mercedes een beetje in de achterhoede, uh, die spelen Verstoppertje. Ja, inderdaad, ik geloof er helemaal niks van. In één uh, keer vanavond, dan zie je ze weer, hè, tijdens de sprintrace. Geweldig. Nou, wij gaan op naar het gedicht uh, van de dag mooi, hoor. Nog eentje dan. Jump into the thinking Call the evidence she requires Take five Just got a Don't think it when it comes to me In my next song She smiles But that's cruel If you knew what she thinks If you knew what you was after Sometimes you wonder We must be working Yes, we thank you. Sometimes you want to, and you ask zijn heel veel mensen die na vele jaren weer een nieuwe muziek gaan uitbrengen. En Duran Duran is er eentje van niet dat dit nieuw is. Nee, dit is gewoon uit de jaren tachtig een van hun grote ritje hoor. De skin Trade. Gisteren hebben we de persconferentie gehad. Er komt weer een hele hoop ellende op ons af. Zo ook de horeca vanavond. 8 uur. En dan even voor achter wordt gezegd het gedicht. Nog eentje dan. Ik zit wel vaker in de kroeg. En dan bestel ik altijd een lekkere biertje. Ook kwam ik gisteravond binnen en het werd maar steeds later en later. En toen was het al snel dat de nacht was voorbij. Mijn maatje zei nog, dit is je laatste man. En ik zeg, oké, okay, het is echt voorbij. Nog eentje dan. Nog eentje dan en dan moet ik echt naar huis. Nog eentje. Ze wachten op me thuis. Elk weekend hetzelfde gezeik. Even naar de kroeg. En papa is voorlopig nog niet thuis. Nou, nog eentje dan. En dan ga ik echt, dan ga ik echt wel naar huis. Ik zit nog steeds heerlijk in de kroeg. En door het door bier voel ik me vrij. De ochtendzon zien opkomen. En ook die nacht is nu ook wel echt snel voorbij. Mijn maatje weg. De fles leeg. Ik weet niets meer van gisteren, van wat jij toen zei. Heerlijk. Nog eentje dan. Nog eentje, en dan moet ik echt naar huis. Want, nou, nog eentje dan. Maar ze wachten wel op me thuis. Elk weekend hetzelfde. Heerlijk. Even naar de kroeg. En papa, papa voorlopig nog niet thuis. Nou, nah, nog eentje dan. En dan ga ik naar huis. Maar vandaag... maar vandaag... nog even snel naar de kroeg. En papa is vanavond op tijd thuis. Nog eentje dan. Nog eentje dan. En dat laatste, dat laatste biertje... dat moet nu echt op... want om acht over vijf moet ik thuis zijn. Of vijf over acht moet ik thuis zijn. Ja, ik laat die muziek maar even wat langer horen. Ja. Want hoe laat moest je ja. daar thuis zijn? 8 over 5 richt je precies ja. naar de uitzending. Hè? Ja, dus, daars, daardoor zit dat in je hoofd natuurlijk. Ja, klopt. Ja, daarom gaan we altijd zo snel de studio uit, Fred. Want hij moet 8 over 5 thuis zijn. Nou ja, laat hem maar horen. Het gedicht van de dag was mooi hoor. Aan het water. En ik bestel een drankje erbij. Ik kwam gisteravond binnen, maar het werd steeds later En nu is de nacht bijna voorbij Mijn maatje zegt, dit is de laatste man En ik zeg oké, okay, het is echt voorbij Nog eentje dan, nog eentje dan Nog eentje, dan moet ik echt naar huis Nog eentje dan nog eentje dan, nog eentje, ze wachten op me thuis. ik en dezelfde, even naar de kroeg. En papa is voorlopig nog niet thuis. Nog eentje dan, ja nog eentje dan. Nog eentje, en dan ga je naar huis. Ik zit nog steeds in die kroeg aan het water, door de drank. Ik me vrij. De ochtendzon is opgekomen. Deze nacht is nu echt wel voorbij. Mijn je weer, de vles is leeg. Weet niets meer van wat je moet zijn. Nog eentje dan, nog eentje dan. Nog eentje, dan moet ik echt naar huis. Nog eentje dan. Nog eentje dan, nog eentje, ze wachten op me thuis Elk weekend hetzelfde, even naar die groen En papa is voorlopig nog niet thuis Nog eentje dan, ja nog eentje dan Wat papa allemaal in de kroeg doet. Nou, dat wil je niet zien of horen. Gewoon uh, ongelooflijk nog eentje dan. Dat was uh, de single van uh, Frans Duits. Nou, we gaan nog zo'n feestplaatje draaien. En dan uh, gaan we inderdaad naar Entertainment for YouTube. Wat horen we uh, niet YouTube. Maar uh, we horen we zo dadelijk van uh, Fred wat hij gaat doen. Leuk, uh, ook die woordspeling. Wat hij gaat doen. Geweldig. Dat hoor je inderdaad naar uh, Mart Hoogkamer. Hier is hij met uh, Ik ga zwemmen. In de jungle van de stad... Ik heb anders mijn diploma's. Ik zeg het je niet zomaar. Het is pompen of verzuipen, en we zeggen nooit homa Zoek me als je zoeter, op mijn vaders Een complimentje voor je vader en je moeder. Je bent helemaal mijn type, en je laat me zo genieten. Daakbril op en mijn daken in de wieken. Ja, op feesten en partijen doet hij het wel goed hoor, deze ziel van uh, Marten Hoogkamer. En ik ga zwemmen in de Bacardi Lemmen, heb je dat ook gedaan Fred? Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Hoe was, was je zwempartij? Nou, <laughs> ja, heerlijk. Ja, heb ja. je, je van genoten? hè, <laughs> nou ja. van genoten. Helemaal goed, nou fijn uh, je weer in de studio te zien. <laughs> ja. En dat betekent zometeen weer uh, live dan live uh, entertainment voor jou. Ja, en uh, we beginnen met uh, Martin de Jager, hier live aanwezig in de studio... En hij heeft een uh, nieuwe single aangebracht. Als de hemel het toch eens was. Of een was. Wat, is, wat eens, is het, Martin? Eens. Eens. Eens. eens. Ja, ik heb een staan, maar ik denk, ja, dat klopt ja. moet je wel nou goed doen, dat ik Nee, ik ben het uh, wel, ik wel met je eens, hoor. Ik ben ja, het wel ja, met je ja. eens. Dus uh, nee, helemaal goed. Leuk trouwens. Uh, uh, welkom in de studio. Ja, en uh, we gaan ook nog eventjes bellen met uh, Daniek. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht, Heel mijn leven wil ik zingen. En we gaan ook nog bellen met Pico. Pico Petalo. Uh, ja, die heeft een nummer uitgebracht, Blijf bij mij. Petalo is een bekende naam. Petalo, ja. Oh, is het Petalo? Ja, Petalo. Ja, petalo, petalo, sir, petalo. Van de vanwagen. Wang, hoe hoe, er, je, hoe heet je het zegt. Ja, ik denk, ik denk Petalo, inderdaad, met een E. Oh, ja, nog is van de familie, dat kan niet mis. Ja. En we gaan die trokken nou door het land, toch? Altijd? Ja, of niet? Klopt. Ja, oké. Okay. Coco. En Coco. Ja, ja. He, he, he. Nee. Nee. Nee. Nee. Er zijn Dus weer. En Stevie, nee. uh, Stevie Poppinghouse, uh, die gaan we ook bellen. En zijn nieuwe single heet Chabo hier en Chabo daar. Oké, dit daar. Tjabo. Dus, dus weer een vol programma. Ja, een vol programma inderdaad. Als mensen verzoekjes hebben voor ja. Entertainment View, hoe kunnen ze dat doen? Eventjes gaan naar www.zfmartiesten.nl. Eventjes een mailtje sturen en dan gaan we hem draaien. Ik verstond er helemaal niks van. Ik ook niet. Zfmartisten.nl .nl. Oh, die. Oh, die. Ja, helemaal duidelijk. Oh, dus je bedoelt eigenlijk uh, zfmartiesten.nl? Die, ja. Eh, zeg dat ah, dan ah, meteen. Ja, daar ja, nee, nou zitten we op één lijn ja. Ja. Dus, uh, hey. ja, wat gaan we doen verder nog? Heb je verder nog wat te melden? Nog een mooie, uh, mooie week gehad? Even heel kort. Ja, ja, ja, ja qua weer uh, niet zo. Maar uh, ja, zelf heb ik het eigenlijk terug gehad uh, in de week. Oké. Okay. Uh, ja, lekker werken. En zometeen weer lekkere muziek. We hebben de zin in. Ja. Dus, dankjewel, dank je wel Fred en uh, veel plezier zo meteen en uh, uiteraard uh, ook uh, alle gasten zo dadelijk heel veel plezier en wij zijn er morgen niet zijn wij eventjes uh, nee, we gaan rechtstreeks de op. Recht, recht, recht rechtstreeks naar Schiphol en dan gaan we naar Brazilië ja ook leuk dus, uh, nee we hebben een lange vlucht voor de boeg dus, ja, en vanavond, vergeet het vanavond niet hè Nederlands elftal Oh, oh ja, dat is ook zo. Lekker gezellig zonder publiek. Ja, oh ja, oh. Dat ja, wordt allemaal toppen. Gadverdamme. Ja, maar goed. Dus nee, gewoon uh, gelijkspelen winnen. Maakt ook niet zoveel meer uit, hè, volgens mij. Ja, nou, de, de volgende week dinsdag, geloof ik, is, de, is tegen, ja, tegen, tegen Noorwegen. Ja, tegen Noorwegen. Dat, dat, is, dat, dat is de wedstrijd. Dat waar het is op het ook geen Oké, wij goed. zeggen tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Ja. Heb jij een feestje gehad, trouwens, met je stem, of niet? Nee. <laughs> ik denk, ik bewaar hem even ja, tot Maar ik laatste. was gisteravond te laat thuis. Wel goed. <laughs> oh ja, hoe laat was het thuis ja. eigenlijk? Kwart <laughs> over vijf. Acht over vijf of vijf, vijf over acht. Ik heb het nog even flink dan weer? Oké, wij zeggen fijne zaterdagavond. Tot volgende week zijn we er weer met de Zandvoort op... Uh... Nee, niet <laughs> weer. Sorry. Komt hij er weer aan, zegt die Mart. Zandvoort op zaterdag. Dag.